Gisteren nog gingen in Jemen honderdduizenden mensen de straat op voor de grootste demonstratie sinds februari. Vandaag was er een nationale sterkingsdag in Jemen om de president nog meer onder druk te zetten. Eerder had Saleh al beloofd zich niet kandidaat te stellen voor een nieuwe termijn. In Syrië hebben steunpilaren van president Assad zich aangesloten bij het protest tegen het regime. Twee leden van het parlement hebben hun zetel opgegeven uit protest tegen het geweld dat veiligheidsagenten gebruiken tegen demonstranten.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 Brian May neemt in Vlissingen vanavond de Eddie Christiani Award in ontvangst. De gitarist van de Britse rockband Queen krijgt de prijs... omdat zijn geluid uniek is in de wereld. Je herkent het binnen vijf seconden, zegt de jury. Brian May zou veel supersterren van nu op het idee hebben gebracht... om gitaar te gaan spelen. De Eddie Christiani Award is voor gitaristen... die hun sporen hebben verdiend in de internationale popwereld... en die, net als Christiani, een bijdrage hebben geleverd... aan de ontwikkeling van de elektrische gitaar. Eerdere winnaars waren onder andere Jan Akkerman en Ad van den Berg, bekend als Burg. In de eredivisie heeft VVV Venlo tegen Heerenveen in de slotfase de zegen verspeeld. Aan het eind van de eerste helft kwamen de Limburgers met 1-0 achter. In de laatste 10 minuten kwamen ze met 2-1 voor. Maar in de derde minuut van de blessuretijd maakte Heerenveen toch de 2-2. Roda J.C. heeft weer alle kansen op de vierde plaats... die recht geeft op Europees voetbal. De ploeg uit Kerkrade won thuis met 5-1 van Nac Breda. Herakles won met 2-0 van de Graafschap. En Willem II won verrassend van AZ. De hekkersluiter uit Tilburg won thuis met 2-1 van de club uit Alkmaar. Het weer. Vannacht helder en het koelt af naar een graad of 9. Morgen opnieuw zonnig Het wordt 21 graden aan zee... en 26 in het binnenland. Later in het zuiden kans op een bui. Tweede paasdag zonnig en droog en het wordt iets minder warm. De dagen na Pasen neemt de kans op een bui toe. Tot zover het NOS Journaal. Dan verkeersinformatie. Er is een file op de A9, Alkmaar richting Amstelveen... tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Badhoevedorp. Twee kilometer door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1.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 Is dit jouw huis, stond er in koeienletters. Staat jouw huis in de onderstaande lijst. Hierin staan de 21.662 adressen... waar circa 61.700 Joodse Amsterdammers woonden... die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Dan blader je even door naar de Roerstraat... waar mijn groenteman op de hoek zit. Roerstraat 2, 3 hoog, 3-2 hoog, 3-3 hoog. Allemaal vermoorde Joden. Of de Biesbosstraat, waar ik altijd drank haal. 9 beletage. Negen huis, negen 1 hoog, negen twee hoog. En hoe zou het staan met Amstelkade twee hoog, waar ik zelf met mijn gezin woon? Niets aan de hand, gelukkig. Maar er werden wel joden weggehaald op Amstelkade 158 1 hoog... op 162, 163, 166. Nou, ik weet niet of ik me nog helemaal op mijn gemak voel... als ik voortaan door mijn buurt wandel.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 Dirk Witte, een van de vaders van het Nederlandse cabaret, schreef het in 1917. En dit was de uitvoering van Ramses Chaffee van Mens durft te leven. Welkom bij de zaterdag editie van met het oog op morgen. en U vraagt zich va vast af wat we gaan doen op deze avond voor Pasen. Nou, veel aandacht uiteraard voor de Via Dolorosa... de Hof van Gethsemane en de berg Golgotha en wat iets meer zei. Schrijver Nicolaas Matsier is hier. Hij zette zich jarenlang af tegen zijn gereformeerde jeugd... maar heeft nu op zijn 66e het evangelie volgens Matsier geschreven. Wat heeft hij ontdekt bij het herlezen van het Nieuwe Testament? Dat komt hij straks vertellen. En Nico Terlinde draagt weer bij aan onze Serie over de bijrolspelers in het Paasverhaal. Met vanavond, welke rol speelden ook weer de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus en de Joodse boef Barabbas? maar ook de Arabische lente. In Egypte begint morgen het proces tegen oud-minister... van Binnenlandse Zaken El Atli, en in Syrië traden de veiligheidstroepen vandaag... opnieuw met veel geweld op tegen betogers. Houdt dictator Assad zich staande... en hoe kijken de andere landen in de regio tegen de situatie aan? En in Sierenberg opende gisteren een tentoonstelling... over de geschiedenis van de eenhoorn. Knap werk, want de eenhoorn heeft toch alleen in onze verbeelding bestaan... Nou, dat straks allemaal dus, maar eerst het nieuws van deze zaterdag. Zaterdag 23 april. De Syrische president Assad heeft hard met de vuist op tafel geslagen. Zijn militairen hebben gericht op opstandelingen geschoten... die aanwezig waren bij een begrafenis van de slachtoffers van het geweld van gisteren. Het leger heeft twaalf mensen doodgeschoten. En ook in Libië gaat de strijd tussen regering en oppositie verder. De opstandelingen zeggen dat ze de stad Misrata in het westen van het land in handen hebben. Alle reden voor een feestje dus, maar de inwoners denken daar anders over. Hard life in Hard life. We can't we can't eat, we can't do anything in We only crying and all the time. Heel ander nieuws komt uit België, waar honderden kroegbazen hebben gedemonstreerd tegen de anti-rookwet in dat land. Vanaf 1 juli mag ook in de Belgische kroegen niet meer gerookt worden. Deze man ziet de wet niet zitten, hij gaat uit van een doemscenario. De vriendengroepen die gaan gewoon uit elkaar vallen. Zelfs verenigingen die een lokaal hebben in cafés. Uh, wij vrezen dat dat echt een sociaal bloedbad gaat worden. De argumenten van de betogers, de betogers trouwens in Brussel... zijn hetzelfde als die van drie jaar geleden bij onszelf. Kroegbazen zijn bang voor een daling van hun omzet. Voor de rokers, de rokers die zullen wel blijven komen, maar... Die mensen gaan misschien blijven komen, maar die gaan niet meer zo lang blijven of anders. Die gaan twee pintjes drinken en die zijn terug weg. In de betogingen in Brussel liepen ook klanten mee... maar een stuk minder dan verwacht. Volgens de organisatie is het mooie weer daarvan de oorzaak. Het was natuurlijk ook veel te warm om naar buiten te gaan. Voor sommige demonstranten is het roken verbonden met hun identiteit. Ze zijn er trots op en in België hebben ze daar een prachtig woord voor. Ik ben een roker en ik ben er vier een van de bekendste Surinaamse artiesten is niet meer. Cameretje Wesje is samen met zijn neef... bij een auto-ongeluk om het leven gekomen... Hij werd in 2010 gekozen tot Surinamer van het jaar. In zijn shows nam hij geregeld politici op de korrel. Ministers, assembleeleden, Brunswijk is niet geweest... want ik had hem ook genekt in mijn vorige show, gewoon openlijk. Ja, uh, Ik had hem uitgebeeld als Bokito. <laughs> Over een paar weken zou Wesje met een nieuwe show door Nederland toeren. Een collega van hem is geschokt door zijn plotselinge overlijden. Eigenlijk heeft iedereen gewoon het gevoel... met een beste vriend, een mat, broer, alles is gewoon weg nu. En uh, het gaat mij niet alleen om Wesje, maar ook om Marlon Turbo die met hem in de auto zat. Die er nu dus ook niet meer is, dat, dat, dat, dat kan me er gewoon nog steeds helemaal niks bij voorstellen. Wesje is 39 jaar geworden. En als u straks nog even een glaasje melk of zo wilt halen, is de kans groot dat uw koelkast bomvol blijkt te zijn. Er is namelijk voor een record aantal aan boodschappen gedaan voor dit paasweekend. Dit jaar is het uh, zelfs meer dan met kerst. En uh, wij zien al sinds een aantal jaren dat Pasen een, uh, een feest wordt... waarin mensen met familie en vrienden gezellig gaan eten. Dankzij het zonnige weer steken veel mensen ook de barbecue aan. Houtskool erin met wat aanmaakblokjes... en maar wachten tot de kooltjes heet genoeg zijn. En dan uiteindelijk... Zo hé. nou is die gaar, Heerlijk. Wie wilde er een stukje? Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. En zoals gezegd begint morgen in Egypte het officiële proces tegen de oud-minister van Binnenlandse Zaken, Habib el adli heet hij. Jos Strenghold is journalist en predikant ook in Cairo. U heeft hem vaker in met het oog op morgen gehoord de afgelopen maanden. Uh, meneer Strenghold, wat wordt de oud-minister ten laste gelegd? Hij zou uh, opdracht hebben gegeven om aan scherpschutters om demonstranten op Tahrir neer te schieten op 28 januari. En verder wordt hem fraude en het witwassen van geld uh, ten laste gelegd. Hij zou zich een fortuin van zo'n 1,2 miljard dollar hebben vergaard. En dat kan je echt niet doen van je salaris als minister van Binnenlandse Zaken in Egypte. Er waren natuurlijk uh, meer mensen in het oude regime van Mubarak... die zich aan dit soort praktijken bezondigden. Uh, waarom wordt nu speciaal minister El Adli daar uitgehaald? Is dat een soort zondebok? Nou, dat zou je misschien wel denken. Dat, dat zou kunnen, maar hij was dan ook wel echt een schavuit... Het was de minister van Binnenlandse Zaken die uiteraard verantwoordelijk was voor de politie en de veiligheidsdienst van Egypte de afgelopen veertien jaar. En in die functie was hij bijzonder ongeliefd omdat de politie en die veiligheidsdienst de afgelopen jaren zich enorm te buiten gingen. En zeker in de periode van de opstand van eind januari, begin februari was de politie werkelijk alle, alle perken te buiten gegaan. Maar waarom wordt bijvoorbeeld oud-president Mubarak niet op dezelfde manier aangeklaagd? Nou, die, dat, dat gebeurt ook, alleen het gaat wat trager. Mubarak is ook verweten dat hij zelf opdracht aan deze atli heeft gegeven... om met scherp te gaan schieten op demonstranten. Dus Mubarak hangt hetzelfde boven het hoofd, alleen ja, die wordt wat omzichtiger aangepakt. En wat misschien wel een rol speelt, is dat deze Habib al-Atli uh, een politieman is... die ook opgeleid is als politieman en niet uit de legerkringen komt... En tussen leger en politie in Egypte heerst al, uh, al jarenlang een bijzonder uh, uh, negatieve atmosfeer. Wat uh, voor straf zou uh, Habib El adli kunnen krijgen? Uh, als hij schuldig wordt bevonden aan, aan het schieten, aan opdracht geeft tot, sch tot schieten op die demonstranten... dan is het uh, niet ongebruikelijk om te denken dat hij de doodstraf krijgt. En uh, hoe, hoe uh, voeren ze die uit in Egypte, de doodstraf? Uh, je wordt opgehangen aan lang touw. Het leger moet natuurlijk, het nieuwe bewind moet natuurlijk bewijzen dat ze nu echt een westerse democratie zijn of in die richting gaan. Gelooft, gelooft u in een eerlijk proces voor de oud-minister? Ja, ik denk dat wel. Want er wordt zo op gelet nu. En het leger en, en de, ook de, de rechterlijke macht willen nu, nu niet de situatie krijgen waarbij ze later verteld wordt dat het allemaal niet eerlijk is gegaan. Dus ik verwacht wel dat hier iets eerlijks gaat gebeuren. Als laatste vraag, u heeft het gezegd hoor, maar hoeveel geld had hij uh, weggesluist? Ja, er wordt gesproken over 1,2 miljard dollar hoor, dus het gaat maar om 800 miljoen euro. Maar uh, ja, dat zijn toch bedragen die in Egypte aanzienlijk zijn. Uh, te meer dat deze man uh, een salaris had in de sfeer van uh, zeg maar 5000 dollar per maand. Dat red je niet in 14 jaar. Ik dank u wel. Jos Strengholt in Cairo Over het proces dat morgen begint tegen oud-minister van Binnenlandse Zaken, Habib El-Adli. Zo even is het bericht uh, binnengekomen dat Max van der Stoel is overleden. Hij was onder meer minister van Buitenlandse Zaken in de kabinetten van Joopten L. en Dries van Acht in de jaren 70 en begin jaren 80. Wie hem van nabij heeft gekend en ook oud-minister is, is Ed van Tijn. Goedenavond. Goedenavond. Wat is uw uh, eerste reactie op het openlijden van Max van der Stoel, meneer Van Teen? Nou, mijn eerste reactie is dat ik even van de schrik moet komen. Want ik hoor het ook net. W maar, wist u dat hij ziek was? Ik wist dat hij ziek was, maar uh, dat het uh, zo acuut was, wist ik niet. <lacht> maar u wilt natuurlijk iets weten over. Ja, hoe lang u hem kende, wat zijn politieke betekenis is geweest, en invloed ja. op u ook. Ik, van, uh, uh, ik heb hem al van 1958. Ik heb hem in al zijn functies van nabij meegemaakt. Ook als uh, minister in het kabinet ten Houd. Uh, toen hij uh, het mikpunt was van Nieuw-Links. Ja, want hij werd als, als een rechtse sociaaldemocraat afgeschilderd... Hè? In, in die tijd, in de jaren 60 en 70. Ja dat uh, met name uh, de oppositie binnen de Partij van de Ebert heel erg op het buitenlands beleid gericht was. Maar hij, is, uh, hij was onvervroren, onverstoorbaar. En hij was ook wel een man van de stille diplomatie. Dus het was niet altijd even duidelijk... Uh, uh, hoe, hoeveel hij voor de mensenrechten deed op dat moment. Vindt u dat, dat Nieuw-Links en die linkervleugel in die P van de A... destijds hem onrecht heeft aangedaan met die kritiek? En dat uh, vond ik wel. Maar uh, wij hebben hem uh, door en Dun gesteund. Hij kon altijd rekenen op de steun van Den Haal. En Den Haal kon altijd rekenen op mijn steun als fractievoorzitter... Dus uh, we zijn er toch met z'n allen doorheen gekomen. Ik heb hem uh, daarna heb ik hem nog meegemaakt als uh, commissaris voor de mensenrechten voor de OVSE. Ik heb ook voor de OVSE gewerkt in Sarajevo. En ben hem nog uh, vele malen tegengekomen. En uh, hij heeft een enorme internationale staat van dienst. Ook nadat hij minister is geweest. Hij uh, was een held in uh, Griekenland tijdens het kolonelsbewind. Hij mm. was een held in Tsjechoslowakije, waar hij uh, de democratische oppositie Garta, heeft uh, ontmoet. Hij was uh, rapporteur voor de Verenigde Naties in Irak. Waar hij een buitengewoon scherpe analyse heeft gemaakt van de, de massamoord op de Koerden. Mm. En eh, daarna als mensenrechtencommissaris heeft hij eh, de grote dingen bereikt, bijvoorbeeld in de Baltische landen. En daar is hij ook de laatste jaren, want hij is 86 geworden als ik even snel uh, ja. reken. Da daar is hij ook de laatste jaren nog mee bezig geweest, met die stille diplomatie voor de mensenrechten? Ja, nou, dat was niet altijd meer even stil. Want hij heeft in de, de Baltische landen, was een van zijn uh, uh, moeilijkste uh, activiteiten, uh, heeft hij uh, uh, gelijke burgerrechten bevochten voor de Russische minderheid, die ooit de bezetter was geweest. Dus dat was een, een hele principiële en uh, ook moeizame bevochten overwinning. Maar uh, hij heeft alle landen uh, van het voormalige Oostblok, uh, ook in uh, Centraal-Azië, ...heeft hij als uh, commissaris voor de Mensrechten uh, bezocht. Uh, het was een hele sobere man. Dus het beeld van Max van der Stoel was iemand die met een uh, klein actentasje... ...bij een uh, bushalte in een woestijn stond uh, te wachten. En uh, het was geen man van toeters en bellen, heel eenvoudig. Maar hij was wel heel doortastend en heeft erg veel bereikt. Uh, voor veel Nederlanders zal hij vooral beroemd zijn geworden als de man die een rol achter de schermen speelde bij het huwelijk van Prins Willem-Alexander en Prinses Maxima. Ik geloof dat hij voor het kabinet Kokker voor moest zorgen dat de vader van Maxima thuis bleef. Ja, ja, ja. Uh, wat herinnert u zich van die rol die hij heeft gespeeld? Die nou, ik me voornamelijk uh, door de, de, de, de film. Het docudrama, want ik ben daar niet bij geweest. Ik, uh, hij heeft daar ook niet over uitgewerkt. Maar een hele strenge man, die op hele strenge toon ja, ja. de vader van Maxima toesprak. Ik denk dat het de docudrama, uh, dat dat zoals zoveel docudramas, uh, neemt de Lokita-affaire. Uh, dat dat een hele goede indruk uh, geeft van. Uh, de enorme persoonlijkheid van Max van der Stoel, vooral ook in de Binnenkamer. Ik dank u voor dit uh, snelle commentaar op het overlijden van Max van der Stoel uh, vanavond. Oud-fractievoorzitter uh, van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer... en oud-minister van Binnenlandse Zaken, Ed van Tijn. En dan gaan we door met de rest van het nieuws van vanavond... want er waren opnieuw demonstraties in Syrië vandaag... en opnieuw met een groot aantal doden. U hoorde dat net in het nieuwsoverzicht. Het regime van president Bashar al-Assad... lijkt ondanks toegezegde hervormingen... de mensen niet van de straat te krijgen. Hoe bekijkt men in andere landen in de regio de ontwikkelingen in Syrië? Ik ga erover praten met drie correspondenten daar. Sander van Hoorn zit in Israël... Thomas Erdbrink in Iran en Bram Vermeulen in Turkije. Goedenavond, heren, allemaal. Goedenavond. Goedenavond. Ik wil even beginnen met... Uh... Hallo Thomas. Ik wil even beginnen in Israël bij uh, Sander van Hoorn. Want uh, hoe wordt daar in Israël bij jullie gepraat over de gebeurtenissen in Syrië, Sander? Nou, er wordt vooral gekeken natuurlijk. En uh, het valt me wel op dat er op een uh, redelijk hoog niveau gepraat wordt. En dat komt omdat eigenlijk niemand weet welke kant het op gaat om te beginnen. En ook niemand weet wat nou goed zou zijn voor Israël. En dus zie je dat alle uh, standpunten, alle mogelijke scenario's redelijk goed doordacht worden... En je ziet dat Netanjahu bijvoorbeeld officieel heeft gezegd... Eh, democratie moet je toejuichen in alle landen... en dat is geen bedreiging voor ons. Maar daar zijn ze nog niet helemaal over uit. Nogmaals, Netenjau, die weet het eigenlijk ook niet. Want waar is men bang voor in Israël? Nou, bang dat het anders wordt. Want kijk, Assad, dat is iemand met wie ze geen vrede hebben. Assad, dat is uh, een echte vijand. He, banden met aardsvijand Iran, Nou ja, daar kom je al lekker mee binnen. Steunt uh, terroristische organisaties in de ogen van Israël... als Hezbollah, Hamas, islamitische jihad. Nou ja, dan, dan ben je dus een echte vijand. Maar het is wel een stabiele vijand, want er is al 40 jaar... Eigenlijk niks gebeurt. Ik bedoel, Israël bezet de Golan op Syrië... maar dat is al veertig jaar rustig. Dus het is wel een vijand met wie je kunt rekenen. Je weet wat je eraan hebt, die doet geen domme dingen. En misschien is dat dus wel te prefereren. Ja, nou willen de demonstranten meer vrijheid en democratie... en dat je kunt internetten en zo. Dat, ja, allemaal pro westerse ideeën eigenlijk. Daar zou Israël toch voor moeten zijn? Ja, maar dat is natuurlijk, en dat wordt hier ook wel heel fijntjes gesignaleerd. Israël uh, heeft natuurlijk iets met uh, uh, harde leiders in de regio. Israël was een van de laatste landen die de steun aan Mubarak introk, om maar eens wat te noemen. En uh, ja, harde leiders die stabiliteit uh, verzorgen, dat is toch wel heel prettig. En dat ze er dan in het binnenland een potje van maken, daar wordt dan een oogje voor dichtgeknepen. En als de situatie verder escaleert in uh, Syrië, denk je dat Israël dan uh, ja, voor ingrijpen voelt, zoals nu in Libië? Nee, daar zijn ze dus niet over uit. Kijk, een van de scenario's is dat uh, het, uh, het regime van Assad vertrekt... en dat er een democratisch gekozen meerderheid aan de macht komt. Dat zijn dan soenieten. En die kunnen heel wel uh, niet zo goed opschieten... met het shiïtische Iran en het shiïtische Hezbollah. Dus in dat scenario uh, moet je juist democratie toejuichen. En dat is dus een van de lijnen waarin er in Israël uh, gedacht wordt... En nogmaals, een van de grootste problemen is dat men het niet weet. Dus is er is ook geen actieve beweging om de een of de andere beweging te steunen. Hooguit dat men tegen elkaar zegt, als er iets gaat veranderen... dan moeten we er snel op inspringen. Thomas Erdbrink in uh, Iran. Ja, je hoort Sander van Hoorn net zeggen... in Israël denken ze dat het regime van Syrië onder een hoedje speelt met uh, jullie in Iran. Uh, in Iran wil Assad dus graag houden, neem ik aan. Ja, absoluut. Uh, was dat uh, is natuurlijk een hele toffe vent, vinden ze hier in Iran. Uh, en zijn vader was dat ook. Ze werken al decennia samen, hebben militaire samenwerkingsverbanden en zijn natuurlijk de belangrijkste doorvoerroute voor Iran, voor, voor geld en eventueel ook wapens naar de Hezbollah, Sander noemde het net al, in het zuiden van Libanon. Uh, Iran wil uh, Syrië absoluut niet kwijt, maar ja staat tegelijkertijd toch ook een beetje met de handen in het haar... en uh, bekijkt de gebeurtenissen uh, uh, zoals ze overal in de hele regio ziet. En uh, vindt het daarom moeilijk ook om kritiek te leveren op wat er precies uh, gebeurt. Want uh, ja, Syrië is bondgenoot, maar tegelijkertijd uh, vindt Iran dat de, ja, de opstanden in het Midden-Oosten... ...goed zijn, maar dan liever niet in Syrië, want het is bondgenoot. Dus nou, hier hoort het al, ideologisch raken de Iraniërs behoorlijk in de war. En ze zeggen dus dan ook, dit is allemaal Iraans en Amerikaans is Israëlisch geheim spel... ...om onze Iraanse macht te ondermijnen. En wij hopen dat het Syrische systeem dit binnenlandse probleem zo snel mogelijk oplost. President Obama heeft vandaag Iran ervan beschuldigd Syrië te hebben geholpen... ...bij het neerslaan van de protesten... Welke rol kan Iran daarin gespeeld hebben? Nou, ik denk dat we eerst moeten kijken van hoe president Obama dan toch aan deze informatie komt. Want de Syriërs die al 40 jaar lang hun eigen volk uh, met heel veel succes onderdrukken, uh, in 1982 nog 20.000 mensen omgebracht. In, uh, in, in, in Syrië, toen de moslimbroeders daar een opstandje hadden. Uh, ja, in die, die Syrië, dat kan, dat, dat heeft Iran niet nodig om te onderdrukken. Nou, dat zouden de Iraniërs wel kunnen hebben gedaan. Dat is bijvoorbeeld uitleggen hoe je het internet afknijpt. He, uh, Max, als ik hier het internet op wil gaan, dan krijg ik bijna op elke site tegenwoordig een bericht uh, van de Iraanse staat. Uh, ...dat mij zegt dat ik beter niet naar deze verderfelijke pagina kan gaan. Denk dan aan bijvoorbeeld De Telegraaf, maar ook uh, bijvoorbeeld uh. CNN.com. Uh, uh, dat kunnen ze natuurlijk ook aan de Syriërs uitleggen hoe dat werkt. Nou, helemaal origineel is dat niet, want de Iraners hebben dat zelf weer van de Chinezen geleerd. Maar de Syriërs gaan zelf zo heftig met die protesten om. Daar hebben ze geen advies uit Teheran voor nodig, denk je? Nou ja, kijk eens hoe, hoe ze de boel aanpakken. 90, of 90 doden gisteren of 120 doden gisteren in Iran is natuurlijk in 2009 tijdens de opstand hier in de zomer na de herverkiezing van president Ahmadinejad ook flink erop ingehakt. Maar ja, dat ging dan met twee met, met knuppels en oude vrouwtjes op hun hoofd slaan. Buitensporig geweld noemen mensen destijds. maar Tientallen doden op één dag, dat hebben we in Iran niet gezien. Daar kunnen de Iraners weer wat van leren. <laughs> de algemene... ze nou, zullen we vast naar kijken, Thomas. De algemene houding is zeg maar van... goed dat die Arabische lente er is, goed dat iedereen in opstand komt... maar liever niet in buurland Syrië, Thomas. Absoluut, liever niet. Bram van Meulen in Turkije... Uh, ja, Turkije is niet altijd een uh, goede vriend van Syrië geweest. Een ander verhaal dan Iran misschien. Hoe, hoe heeft die verhouding zich altijd ontwikkeld tussen die twee landen? Nou ja, de, de Turkije en Syrië waren tientallen jaren vijanden van elkaar in een koude oorlog. Turkije had natuurlijk de steun van de VS en gaf ook de steun van de VS tientallen jaren lang. Syrië had de steun van de Sovjet hier, dus die stonden uh, lijnrecht tegenover elkaar. En eind jaren negentig hebben ze zelfs... ...op voet van oorlog met elkaar gestaan, omdat uh, in dat tijd Syrië uh, onderdak gaf aan de leider van uh, de militant Koerdische beweging PKK. Abdullah Ötjelam woonde jarenlang in Damaskus en de Turken, waar, hadden we daar zoveel mee gehad, dat ze zelfs soldaten naar de grens stuurden. Nou, inmiddels is die sfeer radicaal omgeslagen in de afgelopen jaren en heeft de Turkse regering buiten gewoon goede banden aangeknopt met Assad wordt er uh, levendig gehandeld... en is zelfs de visumplicht tussen die twee landen opgeheven. Ze zijn uh, zomaar goede vrienden gekomen geworden. En je ziet dat de Turken ook dadig in verwarring zijn... nu dat uh, Assad aan het wankelen is. Want ze zitten daar dus eigenlijk niet op protesten tegen Assad... te wachten op het moment dat ze net vriendschap hebben gesloten? Nee, je zit er helemaal niet uh, op te wachten. Je ziet de, de Turken heel erg twijfelen, hoor. De Turken waren bijvoorbeeld de eerste... Die Mubarak een, een duur gaven toen, toen hij aan het wankelen was. En waar, de presenteerde zichzelf als de grote voorvechters van meer democratie in het Midden-Oosten. Neem een voorbeeld aan ons, de Turken. Maar met Assad hebben ze het heel wat kwaad, Want ze vrezen dat als Assad zou vallen, dat er in Syrië dan een vreselijke burgeroorlog uit gaat breken. Dat misschien Syrië wel in vijf, zes... Verschillende staten uit met Alawieten, met Druzen, met Koerden, met Bedouinen. En dat zou een, uh, een grote vluchtelingencrisis kunnen veroorzaken... een aangeval in het zuiden van Turkije. En dat niet alleen. Het zou de Turken ook handenvol met geld kunnen gaan kosten. Juist omdat die handelsbetrekkingen nu zo goed zijn. En heb je de indruk, Israël weet dus kennelijk niet wat die met de situatie aan moet... en Iran ook niet helemaal. Heb je de indruk dat Turkije interveneert in de situatie in ja. Syrië? Ja, zeker wel. Er is op het moment uh, druk diplomatiek verkeerd tussen Ankara en Damascus. Turkse diplomaten lopen op het moment de deur plat. Uh, want ze hopen wel eens waar dat Assad blijft zitten, maar ze vinden dan wel dat hij wat aan hervorming moet gaan doen. En dus worden allerlei adviezen gegeven. Ik lees vandaag dat er bijvoorbeeld is gesproken over het hervormen van de rechtsstaat. Een civiele rechtbank uh, met een civiele rechter... Hoe doe je dat in, in Syrië? Of hoe ga je om met die eisen van de islamisten in Syrië... die natuurlijk ook zo lang niks te zeggen hadden. Nou zeggen de Turken, je kunt bijvoorbeeld wel religieus onderwijs toestaan. Dat doen wij namelijk ook. Maar doe het dan onder controle van de staat. Zoals dat in Turkije ook al jaren gebeurt. Nou ja, dat soort hele concrete adviezen worden gegeven... in de hoop natuurlijk dat Assad kan blijven zitten... Als maar En ze willen in elk geval niet dat Syrië uit elkaar valt, zeg maar in Turkije. Dat zou het zwarte scenario zijn voor de Turken. En daar zou uh, vinden de Turken niemand wat meer op schieten. Sander van Hoorn in Israël. Ja, als je jullie verhaal van jullie alle drie op een rijtje zet, dan denk ik van hé, hey, wat raar. Iedereen wil eigenlijk dat Assad blijft. Het is een ja. boef, maar, maar wel onze boef kennelijk. En, en, maar dat weet hij natuurlijk ook. Hè? Ik bedoel, als, als Gaddafi dit gedaan zou hebben, wat Assad de afgelopen dagen gedaan heeft, dan uh, waren de rapen gaar geweest. En bij Assad ligt dat toch wat anders. Dus uh, hij weet dat en uh, zal die kaart, uh, denk ik, proberen uit te spelen. En waar men in Israël op korte termijn wel bang voor is, natuurlijk, is dat hij nog een andere kaart heeft. Beproefd recept in alle Arabische landen als uh, het intern wat uh, lastig wordt, dan speel je de Palestijnse. Israëlische kaart. En ja, een, een conflict met Israël kan natuurlijk een goede bliksemafleider zijn. Dus daar, daar is men wel bang voor hier. Thomas Uitbrink, wat kunnen de demonstranten nog doen om alsnog de steun van Iran te krijgen, denk je? Nou, dat, dat, dan, dat, ik zou niet weten wat die moeten doen. Want de Iraniërs die, die hebben er echt helemaal geen trek in. Eh, zoals het blijkbaar is in iedereen in de regio. En eh, de demonstranten zouden het beste naar huis kunnen gaan. En uh, bidden tot Allah uh, dat, uh, dat, uh, dat, de, dat de prijzen van uh, brood en, uh, en andere levensmiddelen wat omlaag gaan, dat zou de Iran veel meer op prijs stellen. Bram van Meulen, uh, ja het blijft raar hè dat iedereen iets heeft van uh, laat Assad dan maar gewoon doorgaan. Nou ja, zeker voor voor de Turken, omdat ze de ene kant zichzelf zo willen presenteren als voorvechter voor meer democratie in de regio. En dat ze elke keer weer stuk lopen op het feit dat ieder land in die Aramische wereld zo anders is. En dat er dus niet één lijn te trekken is. Al helemaal niet in Syrië. Het is een boef, Assad, maar wel onze boef. Mag ik jullie alle drie <laughs> hartelijk bedanken. Sander van Hoorn in Israël, Thomas Aertbrink in Iran en Bram Vermeulen in Turkije. En u hoorde het eh, eerder vandaag overleed op 86 jaar leeftijd... oud-minister van Buitenlandse Zaken, Max van der Stoel. U hoorde daarnet al Ed van Tijn over van der Stoel. Het huidige PvdA Tweede Kamerlid Frans Timmermans... is lang de rechterhand van van der Stoel geweest. W wanneer was dat, meneer Timmermans? Uh, dat was tussen, 85, uh, sorry, tussen 95 en 98. En wat was van der Stoel toen precies? Hij was toen hoge commissaris Nationale Minderheden van de OVZ. En hij was uh, vn mensenrechtenrapporteur uh, Irak in die jaren. En wat was uh, jullie relatie onderling? Um, ja, ik ben, hem, ik ben hem gaan beschouwen, beschouwen als mijn uh, politieke vader uh, mm. en mijn grote leermeester. Ik heb uh, zo ontzettend veel van hem geleerd. Het is toch een van de grootste Nederlanders die ik ooit heb mogen ontmoeten. Ik had het er net even met Ed van Tijn over ja, het onrecht... dat hem ook wel vanuit de PvdA is aangedaan... doordat hij jarenlang is gezien als een... ja, hij was voor de NAVO en dat was de linkervleugel van de PvdA niet... en hij was tegen het communisme en dat deugt in de ogen van sommigen ook weer niet. Mm -hmm. uh, is hem onrecht aangedaan, tijdenlang? Ja, hij was in de jaren zeventig echt vast de vaste kop van Jut uh, van uh, het partijcongres. Hè. Er hoefde maar een congres te zijn of alle pijlen richten zich op Max van der Stoel. Uh, dat zat hem wel dwars hoor, uh, maar uh, ja, hij hield gewoon vast aan zijn eigen lijn. Hij was daar niet van af te brengen en uh, feiten stonden bij hem altijd voorop. En uh, Bij Nieuw Links was het toch vooral heel sterk de getuigenispolitiek en uh, daar had hij niks mee. Hoge commissaris uh, van de OVSE, daarin moest je dus veel uh, ja, diplomatie achter de schermen uh, bedrijven, denk ik. Ja. Maar goed, u bent daarbij geweest. Wat, ja. zijn, wat zijn zijn belangrijke doorbraken geweest? Nou, hij heeft um, een aantal keren echt uh, gewapende conflicten kunnen voorkomen of in uh, de knop kunnen breken. Hij heeft een hele belangrijke rol gespeeld in het voorkomen van escalatie in Macedonië toen hij echt een oorlog dreigde. Hij heeft een enorme uh, ruzie tussen Estland en Rusland uh, kunnen beslechten. Hij heeft de basis gelegd. Voor het vriendschapsverdrag tussen Hongarije en Roemenië. Hij heeft eh, een escalerend conflict op de Krim met de Krim-Tataren en de Oekraïners heeft hij weten op te lossen. Heeft ongelooflijk veel betekend, dus. Ja, ontzettend veel, ja. ja. Um, de meeste mensen herinneren zich waarschijnlijk als een, een beetje stijle, stijve man. Hoe was hij in het echt? En kijk, dat was voor hem ook uh, zijn afstandelijkheid was ook een instrument om te proberen, zeg maar, niet partij te worden in een conflict. Maar hij was. Max had een onvoorstelbaar goed gevoel voor humor. Hij kon mensen met in één oogopslag heel prachtig typeren. Hij was zeer belezen en kon prachtige uh, anekdotes uh, vertellen. Het is, was een genot om met, met hem uh, te reizen. Het was ook een hele warme familieman. Uh, heel heel bijzonder mens. Hij is uw politieke vader? Ja, ik, uh, ik, ik wil mezelf niet groter maken dan ik ben, want hij is zo malen groter dan ik. Maar ik wil hem wel mijn uh, politieke vader noemen, ja. Bedankt voor dit gesprek, Frans dat Timmermans. Ja, dan iets heel anders. Het bloed van een eenhoorn, nou dat houdt je leven. Zelfs als je op sterven na dood bent. Maar tegen een vreselijke prijs. Je hebt iets reins en weerloos gedood om je armzalige ik te redden. En daarom leid je vanaf het moment dat het bloed je lippen raakt... nog maar een half leven, een vervloekt leven. Het citaat komt uit het boek Harry Potter en de Steen der Wijzen En dat is waarschijnlijk voor een hele generatie het eerste boek... dat ja, Kennis deed maken met het fabeldier de eenhoorn. Maar er is veel meer over geschreven. En er is weer een boek over de geschiedenis van de eenhoorn bij. Namelijk Het spoor van de eenhoorn. De geschiedenis van een dier dat niet bestaat. Van emeritus hoogleraar Willem Gerritsen. En er, er hoort ook nog een tentoonstelling bij, hè, meneer Gerritsen? Zeker is een tentoonstelling in Huisberg. In de achterhoek. Grootkasteel. En uh, ik. Gemeld vooral kasteel, omdat daar eh, op ware grootte zijn gereproduceerd. Een schitterende serie tapijten, eh, die heet de jacht op de eenhoorn. Eh, in totaal bestaat eh, een lengte van 25 meter. En die tapijten zijn wel 4 meter hoog. Daar had je dus een kasteel voor nodig met hele grote wanden en daar... Dat kan inderdaad niet anders. Uw boek gaat over de geschiedenis van de eenhoorn. Hoe ver reikt die geschiedenis terug? Heel ver. Uh, het oudste uh, bewijs voor het bestaan van maar hij een eenhoorn-traditie. Oh, sorry. Het bestaan van een eenhoorn-traditie... Uh, brengt ons terug tot het de derde millennium voor Christus. 2600 voor Christus, zo ongeveer. En dan zijn we in de zogenaamde Indus-cultuur. Een stedelijke cultuur die pas sinds de jaren 20 van de vorige eeuw... Uh, opgegraven wordt in het huidige Pakistan. Daar dus, komt hij eigenlijk vandaan, het indus ja, eiland... Dat zou ik niet zo durven zeggen, uh, dat hij daar vandaan komt. Ik kan alleen maar zeggen dat dat bij mijn weten... Uh, de oudste manifestaties is van een niet-bestaand dier... Uh, een viervoeter met een enkele hoorn op het voorhoofd. Hij komt ook in de Bijbel voor, hè? De enorm... Hij komt, wordt... <tacht> Achtmaal in de Bijbel genoemd. Dat heeft natuurlijk geweldig uh, gevolgen gehad voor de, de eenhoorn, het bestaan van de, het geloof en het bestaan van de eenhoorn in de Westerse wereld. Ik kan uitleggen als u dat wil uh, hoe, hoe dat komt dat die eenhoorn in de Bijbel Genoemd, nou, wat, ik me, wat ik me vooral afvraag is... Uh, het is dus een heel diep gewortelde traditie, kennelijk. Uh, waarom hebben mensen daar door de eeuwen heen behoefte aan gehad? Geloof, nou, geloof in een dier dat nooit is aangetroffen. Dat zou ik wel durven omschrijven als een... Uh, nou ja, iets typisch menselijk, menselijks... Behoefte uh, aan mensen, fantasie. Mensen stellen zich graag... Uh, uh, dieren voor die niet bestaan... en belichamen daar als het ware mee verlangens of angsten... Uh, die zij voelen en die ze dan concretiseren in de vorm van een dier. Heeft hij er altijd in de fantasie van mensen dus hetzelfde uitgezien? Want ja, ik zie nee. een soort paardvormen. Ja, zeker. Klopt dat dat? Is de huidige. Ja, met die verstanden dat er uh, uh, resten... Van een oudere traditie die meer uh, de gestalte van een geit heeft. De eenhoorn heeft in het algemeen gespleten hoeven en ook vaak een sik. Uh, dat zijn geen kenmerken van een paardachtig dier. Maar inderdaad, de populaire voorstelling sinds even is een, een wit uh, veulend, paardachtig dier. Met die enkele hoorn op het hoofd die al heel lang, al eeuwenlang, die, die wonderlijk gedraaide vorm heeft. Hè? Die getardeerde vorm. staat helemaal vast dat dat niet bestaan kan hebben. Een, een soort paard of geit met zo'n gedraaide hoort. Ja, dat, staat, dat staat absoluut vast. Dat is een Weten, wetenschappelijk yeah? feit. Uh, dat is een ontdekking van Cuvier, de grote... Een zooloog Anatom een uit het begin van de 19e eeuw, die heeft vastgesteld dat gewervelde dieren eh, een, een, een naad hebben die de twee helften van hun schedel verbindt en dat op die naad geen hoorn kan groeien. Je, je hebt bijvoorbeeld de een Narbal een soort een dolfijnensoort met ook, ook zo'n. Ja, maar horen. dat is, bij mijn weten, geen viervoetig dier. Maar hij bestaat wel. Een walvis. Ja, dat ja. kan wel. Ja, dat is heel wat anders, want het is ook helemaal geen horen. Een narwal eh, heeft een tand, een stoottand. En de tand is van een heel ander materiaal vervaardigd dan Oké, okay, hij heeft niet bestaan. Dat, dat wou ik uit uw mond weten. Uh, ik citeerde daarnet al even Roding, Harry Potter en de Steen der Wijzen. Ja, dan wordt de eenhoorn iets rijns, iets weerloos uh, genoemd. Het, het, het, ja, en het, bovendien het een goede mens, het goede in de mens, zoiets, uh, bij, uh, Een dier waarvan het bloed een uh, nou, heilende functie heeft, hè? een genezende functie heeft. Wat, wat heeft de mensheid in de loop van al die eeuwen geprojecteerd in die, op die eenhoorn? Wat voor associaties, wat voor, nou, ik, associaties, als wat voor gevoelens? Als het nu om, om, uh, hierom gaat, zou ik zeggen dat dit een duidelijke ontlening aan het christendom is... waar het bloed van Christus de redding van de mensen betekent. En de eenhoorn is eeuwenlang, de hele middeleeuwen door een van de belangrijkste Christus-symbolen geweest. Er zijn ook wel eens seksuele connotaties met die ja, eenhoornverbonden verbonden Ja, geweest. seksuele connotaties kan je, over, kan je overal vinden. Ja, zeker. Heel moeilijk overigens te bewijzen... want in vroegere eeuwen was het niet gewoon om ja, je daarover expliciet uit te spreken. Maar wat werd er in die eenhoorn gezien in, in dat opzicht? Nou, de eenhoorn was het dier, een, een gevaarlijk, vervaarlijk, agressief dier, vreesaanjagend, dat alleen, dat niet gevangen kon worden, niet overmeesterd kon worden, behalve met behulp van een maagd. Die kon hem temmen. En nou, en als een eenhoorn een maagd in het oog zou krijgen... dan zou hij zijn hoofd in de schoot van de maagd leggen... en dan zou hij kalm en mak worden. En daarin heeft men eeuwenlang een beeld gezien... van de menswording van Christus. Het spoor van de eenhoorn, de geschiedenis van een dier... dat niet bestaat door professor Willem Gerritsen. De tentoonstelling in Scherenberg heet de jacht op de eenhoorn... Zo is het. We kunnen nog duizenden jaren met dit thema verder. Ja. Dank u voor uw komst. Tot u dienst. En uh, we gaan het ook nog hebben over het Evangelie. Het Nieuwe Testament, om precies te zijn. Uh, zoals gezegd, veel religie in deze uitzending. En daar gaan we nog even mee door, want Nicolaas Matsier, de schrijver heeft het boek geschreven dat het evangelie volgens Nicolaas Matsier heet. En hij spitte daarvoor het hele Nieuwe Testament door. Um, u had al eens iets geschreven over het Oude Testament, hè, meneer Matsier? Juist, ja. Waarom nu het Nieuwe Testament en wat, welke van de twee is mooier? Nou, het Oude Testament is een stuk mooier, vind ik. Daar kan ik eh, hartelijke aanbevelingen doen. Maar het Nieuwe Testament is denk ik toch belangrijker in onze cultuur. En waarom? Ja, ik, ik, ik denk dat het ons door die gestalte van Jezus heeft opgezadeld met een, ja, met een, een vrij radicale moraal. Die, die ja, vergeleken bij het Oude Testament uh, toch nieuw is, naar mijn idee. Ja, wat heeft Jezus, wat, wat een Mozes of zo niet had? Of een Abraham of een Isaac? Uh, nou ja... Hebt u uw vijanden lief? Uh... Dat was er niet voor die tijd dat hij deed. Nee. Nee, naar mijn idee niet. Nee. Uh, nou ja, er is, een hele, er is een hele serie van dit soort van uh, opwerkingen die hij heeft gedaan. Hè, als je die evangelie leest, uh, de ene wang en de andere wang. En oordeel niet op dat je niet geoordeeld wordt. En, en ga zo maar door. Dat is ja, een heel. Uh, ja. Vind ik en, en, en zijn wij allemaal betrekkelijk normaal gaan vinden... dat is een heel radicaal soort van uh, standpunt. Zeg maar het altruïsme. Ja, ja ik, ik denk dat hij uh, het, het begrip uh, van, van wat uh, iemand is... met wie je moet uh, bemoeien of met wie je dient te identificeren... of wiens lot je moet aantrekken, dat hij dat uh, sterk heeft opgerekt... Ik wou u even op de sofa leggen, want uh, u, u bent zelf een gereformeerde komaf, begreep ik. Ja. Maar daar heel lang niks mee gedaan. Nee, vanaf... Nee, al, al verschrikkelijk lang niet, nee. Uh, uh, vertel even... Vier vijfde van mijn leven al niet meer, ongeveer. Hoe was uw jeugd? Uh, ordentelijk en... Uh, uh, ja, rechtlijnig, zullen we maar zeggen. Veel kerkgang, veel christelijk onderwijs, eh, psalmen leren, eh, ja, de, hele, de, hele, de hele volle map. En op welke leeftijd dacht u, daar wil ik vanaf? Nou, ik, ik, ik hou het altijd maar op mijn vijftiende, maar eh, het, het probleem van de, van, van de kerkgang en het ouderlijk toezicht was toen nog niet helemaal afgelopen, helaas. En al die jaren heeft u eigenlijk niet naar dat Oude Testament... en dat Nieuwe Testament omgekeken, nee. met hele andere dingen bezig geweest? Ja, ja, klopt. Ja. Wanneer dacht u, ik heb toch iets gemist, ik moet dat weer herlezen? Nou ja, het, het is, op een gegeven moment is het, kan het heel bevredigend zijn... om, eh, om eens gewoon eh, als de lezer die ik wel graag ben... Eh, een, een kijkje te gaan nemen eh, in, in, in die Bijbel. En dat heb ik dus ja, volgens gedaan in dat Oude Testament... En uh, het nieuwe nu. Gewoon een nieuwsgierigheid. Uh, wat staat er? Hoe staat het er? Uh, wat valt ervan te snappen? U zegt daarnet... net van dat uh, unieke van het Nieuwe Testament, van, van het verhaal van Jezus, zeg maar, is. is... Ja, de andere bang, uh, wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Maar zit dat niet in de mensen? Ik bedoel, als we Jezus niet hadden gehad en het Nieuwe Testament niet hadden gehad... was het dan niet een ander verhaal geweest waardoor mensen toch hadden gedacht... ja, je moet een beetje om de ander geven. Um, nou, er, er bestaat natuurlijk wel een, een, een, een door veel culturen... Uh, gedeeld uh, idee, hoor. Dat, uh, dat inderdaad van, van... wat gij niet wil, dat u geschiet. Maar dat pleegt... Uh, pleegt men aan te duiden als de gulde regel. Uh, maar dat is niet een regel... eigenlijk die, die preciseert... Uh, met, met wie je, je uh, ja, met wie je je dient... in te laten. En uh, ik denk dat daar... precies het, het, het, het opmerkelijke... Van het, van het christendom is... te vinden... En dat dat ook doorwerkt eigenlijk in een heleboel mensen... die zichzelf niet als christenen beschouwen... maar het met seculiere middelen, naar mijn idee, wel degelijk zijn. Heel wat typen van, van radicalen... Eh, ja, die, die hangen toch, denk ik, eh, een, een dergelijk soort van, van ethiek aan. Met de daad. Of, ja. of in elk geval. En aan welke radicalen denkt u dan? Oh, dat loopt gewoon tot en met eh, mensenrechtenverdedigers. Eh, eh, eh, eh, mensen, die dierenrechten, noem maar op. We leven natuurlijk in een ontzettend ontkerstend land. Hè, een enorm geseculariseerd land, misschien wel het meest van de hele wereld. Uh, merk je nou ook dat het kwaad doet? Dat die, dat die Bijbelse boodschap niet meer elke zondag gehoord wordt? Nou, dat weet ik ook niet zo zeker hoor. En, uh, ik weet ook niet zo heel goed uh, of, of, of we nou heel veel zijn opge opgeschoten... Met, uh, met, dat, uh, met, met die geradicaliseerde moraal. Maar het is wel opmerkelijk, denk ik. Ja, dit is toevallig ook het, het meest uh, rijke deel van de wereld... Het, het, het zeg maar christelijke of postchristelijke deel van de wereld. Maar het is natuurlijk wel opmerkelijk dat als er als er grootschalige hulp wordt verleend, maar ook als er heel onaangename militaire ingrepen worden verricht, dat het allemaal vanuit ditzelfde Westen is. Dus ik bedoel, ik denk dat het twee kanten heeft, een soort. Ook als je geen christen meer noemt, zit die moraal toch in je, met andere woorden? Ja, ik denk dat er een soort van uh, wel authentieke uh, hulpvaardigheid uh, te, te zien is. Maar die is vaak ook slecht te onderscheiden van, van pure bemoeizucht. Ja. En is het geen uh, wishful thinking, wat u nu zegt? De mens is goed. En oh, ik, dat zeg ik, ken ik helemaal niet. Ik ook heel niet. veel slechte mensen. Nee, nee, nee, dat is niet mijn idee, hoor. De mens probeert goed te doen. Nee, het, het gaat natuurlijk meer om... Uh, ja, een, een, een stel ideeën waarvan wij denken dat, dat, ze, dat, dat ze handig zijn om te hebben... Of, of ideeën die we domweg hebben. Ik bedoel, de mate waarin we daarna leven, dat is een heel andere kwestie natuurlijk. Morgen tot slot is het uh, paasdag. Uh, de, de, de, de, die herontdekking van het, het evangelie door u... Uh, heeft dat een ander mens van u gemaakt? Doet u nu iets anders met Pasen dan een paar jaar geleden? Oh nee, nee hoor. Of, of gewoon de meubelboulevard toch? Nee, het duivenkater is lekker. En uh, het paaslam kan ook nooit, uh, ik bedoel het boterlam dan in, in dit verband, uh, dat kan helemaal geen kwaad. Ik dank u voor dit gesprek, ja, Nicolaas. Wat zie Ook bedankt. Mm. Het is 5 voor 12. En vanavond deel 2 van onze serie over mensen die een belangrijke bijrol in het Paasverhaal spelen. Gisteren besprak Nico de Linde de rol van hoogpriester Caiaphas. Vanavond ga ik het met hem hebben over Pontius Pilatus en Barabbas. En waarom horen die bij elkaar, meneer de Linde? Nou, de. Uh... Die priester Kajafas, die komt uh, bij Pilatus... want uh, hij is uh, onder het Romeinse gezag... Uh, uh, zijn de joden om doodvondsten te bekrachtigen en ten uitvoer te leggen... aangewezen op de Romeinse stadhouder. Dus daarom komt Caiaphas uh, met de ketter Jezus uh, uh, bij Pilatus... met het verzoek om de man voor altijd tot zwijgen te brengen. Uh, maar in het verhaal aarzelt Pilatus... Uh, ik vind geen schuld in hem, uh, zegt hij op een gegeven moment. En dan zoekt hij... Uh, en dan komt Barabbas in het geding, hè? Ja, dan komt Barabbas in het geding. Want dan zoekt Pilatus een uitweg om het leven van Jezus te sparen. En dan bedenkt hij dat hij uh, gratie mag verlenen... ter gelegenheid van het feest... En dan mag er één iemand vrij en de ander die zal hangen. En dan is hij er eigenlijk van overtuigd dat het volk ervoor zal zijn om Barabbas, een notoren moordenaar, op te hangen. En op die manier heeft hij Jezus vrijgespeeld. Is het eigenlijk plausibel dat een Romeinse bestuurder als Pontius Pilatus op die manier rekening met de stem van het volk hield? Als we liever zeggen, vanuit historisch oogpunt gezien was Pilatus niet zo'n fijn besnaarde man. In werkelijkheid een hardvochtig heer. Dus in werkelijkheid zal hij Jezus, denk ik ook zonder scrupules, ter dood hebben laten brengen... om geen gedonder in het land te hebben. En wat we ook nog zeker weten is dat, er in die tijd die, dat ze die praktijk van die gratieverlening helemaal niet kenden. En hoe is dat uh, toch in de wereld gekomen, dat verhaal? Nou, ja... Dat verhaal is om te beginnen opgeschreven zo'n 70, 80 na Christus. Dat wil zeggen 40, 50 jaar na de dood van Jezus. En dan is die Jezusbeweging op gang gekomen. Die verspreidt zich als een razend tempo in dat hele Middellandse zeegebied. Dus in het hele Romeinse Rijk. Een beweging van de armen. En nou zijn die evangelisten bang dat de Romeinen zich zullen realiseren bij die steeds groeiende... ...groep Jesus People zal ik maar zeggen... ...dat die Pilatus destijds... Eh, ...een voorman... ...als staatsgevaarlijk heeft... Eh, ...ter dood gebracht en uit de weg geruimd. Dus wat doen die Bijbelschrijvers dan? Verontschuldigen ze Pilatus... ...en ze beschuldigen de Joden. De schuld die ze... ...van de schouders van Pilatus wegnemen, uh, om, om hem ongevaarlijk te maken in Romeinse ogen... ...die laden ze uh, op de schouders van Diode. Wie gaan we morgen behandelen, meneer Ter Linde? Uh, morgen gaan we behandelen, dat is een, een, een, een mooie gestalte naast Pilatus... ...en dat is een hele andere uh, gestalte en dat is uh, de, de vrouw van Pilatus en die neemt het voor Jezus op. Dat is ook een hele merkwaardig fragment. Maar dat gaan we, we, morgen, gaan we morgen horen. Boord gevolgd. Dank u wel, Nico de Linde. En dit was het uh, oog op deze stille zaterdag. Morgen op eerste paasdag zit hier Kees Grimbergen. Straks interviewt Sophie Hilbrand, Jan-Jaap van der Bal... die vanavond zijn live-comedy-programma Comedy Live begon op het eerste televisienet. Ik uh, wens u een uh, heel goed weekend. En zonder twijfel hoort u morgen op Radio 1 nog meer over...